Mijn heer, volgens betrouwbare informatie waarover wij beschikken... bereidt Euskadi ta de Baskische afscheidingsbeweging... beter bekend als ETA, een aanslag voor op de Spaanse premier... naar aanleiding van dienstbezoek aan Brugge. Gelieve dit bericht voor ernstig te nemen en de nodige maatregelen te treffen... om deze terroristische actie, waarvan de mogelijke gevolgen niet overzien zijn... ...met alle middelen te beletten. Ja, ah, dat is het? Ja. Uh, anoniem natuurlijk. Kleefletters, neutrale envelop zonder zegel... ...en de politie van Brugge. Ja. Die werd hier afgegeven? Ja, waarschijnlijk. Er zat dus een hoop folders in de brievenbus. Het scheelt er niet ver of de planton het hem weggesmeten. Ja, weinig professioneel. Ja, de man wist van die beter van in. Nee, van die briefschrijvers wil ik zeggen. Ja, maar het ziet er toch geen idioten uit. De tekst zit goed in elkaar. En het feit dat ze weten waar de letters ETA voor staan. Ja, dat kunt je opzoeken, hè. Ja, Klaas Vermeulen heeft de brief al een keer bekeken: geen spoor van vingerafdrukken. En het papier is van een kwaliteit die je overal kunt vinden. Nou, het feit dat ze die hier zelf zijn komen deponeren. Hm. Dat is zo... En die stijl, zo bombastisch. Maar kijk, volgens betrouwbare informatie waarover wij beschikken. Maar wij, wie zijn dat? En waarom maken ze zich niet bekend als ze die aanslag willen beletten? Jij denkt dus dat het om een grap gaat. Oh, dat zit er dik in. Mm -hmm. Je hebt altijd van die kerels die zich interessant willen maken... als er iets speciaals te doen is. Maar je bent niet zeker? Ja, wie wel in zo'n geval, commissaris? Ja, wel, ik moet u zeggen, zo denk ik er ook over. Hè? En daarom heb ik al een eerste stap uh, ondernomen... Mijn eerste stap? Excuseer, maar ik dacht dat ik ja, het onderzoek... Ik onderzo heb uw uh, opdrachtgever in Brussel gecontacteerd. Dat kunt u toch niet erg vinden, ervan in. Kolonel Sanders neem ik aan. Ja, inderdaad. Hij is al op weg naar hier. Hij uh, neemt die brief ernstig en hij wil vanavond nog met u bespreken wat er mee moet gebeuren. Nou, is hier nog iemand anders van op de hoogte? Wat in een brief? Uh, Klaas Vermeulen, Niels, Bruinogen, Vermeij en, en Sanders. Houden zo. Hoe minder rustbaarheid, hoe beter. Diga? Het is voor vanavond. De sleutel van de pelikaankelder. Kom vanavond naar het Minewaterpark? Minewaterpark? Porqué? Tenemos problemas. Problemen? Welke? Hij wil rechtstreeks met u onderhandelen. Onderhandelen? Heb je hem dan niet gezegd dat hij evenveel krijgt als voor die plannen? Ik heb hem niks gezegd. De afspraak is geregeld door iemand anders. En die iemand anders, is die te vertrouwen? No te preocupes. Joke en ik hebben alles onder controle. Bueno. We zien elkaar straks. Sí. A que hora? A las 11. Bueno. Estaremos ahí. Y? Que te ha dicho? We este hebben de afspraak de met de hem de en contactman de contactman. Vanavond om 11 uur in het Minnewaterpark. En die Luc Maas? Ja, die wist ook nergens van. Er spreekt natuurlijk wel iets in zijn voordeel. Waarom zou Maas die dieven geholpen hebben? Hij wist toch dat hij verdachte nummer 1 zou zijn. Nee, misschien is juist dat waar hij op hoopte, hè? Hoe dat? dat wij dat waarschijnlijk ook zouden vinden en die mogelijkheid uitsluiten. Baai, Kom aan, zeg, ik kan niet Ja, maar dan. wel, ik wel, hè? Niels, spel zit op de wagen. Bereid u maar voor op een aantal extra lange dagen. Omwille van die brief, de K neemt hem heel serieus. En Sanders van de IPS is al op weg naar hier. Ai, ai, ai. Het ziet er naar uit dat we wat overuren zullen moeten kloppen. Ai. Eén ding mocht je al zeker weten, mondje toe, hè. Tegen iedereen. Ik wil niet dat er in Brugge een algemene paniek uitbrengt. Ja. Wat zeggen we thuis? Het hoogst nodige. En dan nog. Geef er maar een draai aan in de zin van uh, dat we allemaal een beetje meer uit ons pijp moeten komen met die tentoonstelling. Uit ons pijp komen om straks misschien de pijp uit te gaan. Ja, dat hebben we nu nog echt nodig, hè. Mensen die de toekomst lekker zwart inzien. Maar als die aanslag doorgaat, dan is er toch veel kans dat wij meedelen in de klappen, waar of niet? Wel, ik zal ervoor zorgen dat er ieder jaar een schone pot chrysanthe op uw gras. Maar ah, wel, merci. Oké, oké. Met, okay. okay. met van in? Ja, Blasman, van het commissaris zegt, klopt dat van die aanslag? Uh, wat? Wel die een aanslag of dat waar is wat we hier hebben opgevangen, dat de ETA de Spaanse premier wil aanpakken. Het uh, is het eerste wat ik ervan hoor. <laughs> en ik kom van Kanegem en ik weet ook van niks. Allee kom aan commissaris, aan de manier waarop dat je reageert, hoor ik al hoe laat het is, het is dus waar. Kunt u er niet meer over vertellen? Kom aan zich zo'n scoop, dan laten we niet graag gaan en dan verstaat het toch wel. Wie zegt dat? Maar elke goede journalist. Van die aanslagplasmas. Oh. Van wie komt die flauwekul? Flauwekul, ja, ja. Allee, luister, commissaris. Ik versta dat je het er moeilijk mee hebt dat het uitgelekt is. Maar ik herhaal, zoiets laten we niet liggen. En als je echt niks meer wil lossen. In feite weet ik al genoeg, hè, om er een schoon artikeltje over te maken. Bedankt, salut. Domenee. Nu weet straks iedereen het. Ja, okay, het is hier ook verdomme zo donker. Buenas noches. Zee, oh, qué susto. Adesculpe, uh, ik heb je expres laten lopen om te zien of je niet gevolgd werd. Waar is de contactman? Kinder, kom. Hoi. U hebt wat voor ons. ¿verda? Misschien. Dat valt nog te bezien.